Middernacht, het is zondag 13 maart. René van Brakel met het NOS-journaal. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oostgeest zijn twee bewoners omgekomen. Vijf bewoners raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Eén van hen is zwaar gewond. Het is waarschijnlijk een instelling voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. De overige acht bewoners van het pand zijn geëvacueerd... en opgevangen op een andere afdeling van de GGZ-instelling. De brand ontstond rond half tien. Inmiddels heeft de brand weer het vuur onder controle. De oorzaak van de brand in Oegsgeest is nog niet bekend. Het aantal mensen in Japan dat is blootgesteld aan radioactieve straling... loopt mogelijk op tot 160. Uit tests blijkt dat negen mensen zo goed als zeker zijn besmet geraakt. Dat meldt het Japanse Bureau voor Nucleaire Veiligheid... De straling ontsnapte afgelopen middag na een explosie in een van de zes reactoren in de kerncentrale Fukushima. Sinds de aardbeving zijn er problemen met het koelsysteem. Uit metingen blijkt dat het stralingsniveau weer daalt. Maar de autoriteiten houden rekening mee dat tussen de 70 en 160 mensen zijn blootgesteld aan radioactieve straling. Ook in een andere reactor van de kerncentrale is de noodkoeling inmiddels uitgevallen. De Nederlandse ambassadeur in Jemen heeft alle Nederlanders daar aangeraden... zo snel mogelijk het land te verlaten. De botsingen tussen de politie en betogers tegen president Saleh... lopen steeds vaker uit de hand. En daardoor wordt het in Jemen steeds onveiliger, zegt de ambassadeur. Rode JC heeft in de Eredivisie zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. AZ was in Kerkrade met 2-1 te sterk. In de Eredivisie zijn afgelopen avond nog twee wedstrijden gespeeld. Heracles won thuis van Excelsior met 4-1... En Vitesse-Heerenveen eindigde in 1-1. Het weer op veel plaatsen lichte regent. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Overdag eerst bewolkt en regen, later bijna overal droog. Middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede avond en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Waar ik elke week een gast interview die even op een kamer hier in het College Hotel mag bijkomen. En deze week hebben we een gast, nou, die moet zeker bijkomen, want het zijn drukke tijden voor hem. Hij is namelijk specialist internationale betrekkingen en weet ook ontzettend veel van Defensie. En met wat er natuurlijk gebeurt tussen de drie Nederlanders die vrijgekomen zijn in Libië... En wat er allemaal speelt in de Arabische wereld. Nou, hij houdt het allemaal bij. Hij is ook overal bij. En vanavond zit hij hier. Het is namelijk de heer Rob de Wijk. En ik klop op de deur van kamer 108. Als hij nog maar niet in slaap gevallen is. De deur gaat open. Dag. Hallo, wat een verrassing. Nou, <laughs> dag uh, Rob de Wijk. Wij kennen elkaar van vroeger <laughs> ja. nog. Dus wij gaan gewoon uh, uh, uh, Rob en Patrick zeggen, toch? Ja, absoluut. Nou, mooi. Eh... Uh, Ah, en je hebt iemand meegenomen nog. Zeker, dat is Doreen. Dag Dorien, Ik ben Patrick. Dag Patrick. Is het gezellig hier op de kamer? Het is hartstikke gezellig. Is dit je vrouw of je vriendin? Of is het gewoon iemand die in Amsterdam toevallig bent tegengekomen? Nee. Ben zo erg? is het tussen ons niet, nee. We kennen elkaar al heel lang. Ja? Ja. We zijn al, hoe lang is het? 23 jaar samen of zo. En ook nog gelukkig samen? Ja. Ja? Anders zou ik hier niet Oh nee, dat, dat is heel goed. Nou, is, uh, bev en bevalt de, de kamer hier? Ja, dat is een prachtige kamer. Het is echt een uh, sfeervolle plek, moet ik zeggen. Dit, uh, leuk, ja. Want jij moet toch volgens mij ongeveer leven in uh, hotelkamers. Ja, deze week in ieder geval uh, twee nachten. Dit is de derde nacht. Dus uh, en dat is wel uh, tamelijk normaal. En, en waar ben je dan uh, Ik was in geweest? Berlijn en ik was in, uh, in Antwerpen. Leuke plekken. Ja. Dan kan je heel goed op zowel ja, in Berlijn dicht... als Antwerpen. Ja, dichtbij. Daar was je waarschijnlijk voor Nee, nee, waarschijnlijk nee. Op ik zette één stap buiten en uh, dat is toch ongeveer. En waarvoor was je in Berlijn? Ik was in Berlijn om over uh, de, de missie uh, naar Kunduz uh, te spreken. En over de veiligheidssituatie in Afghanistan. En daar ging het eigenlijk in Antwerpen ook over. Oké, okay, want de Duitsers die moeten ons beschermen. Ja, we, we trekken met de Duitsers uh, op in, uh, in uh, Kunduz... En uh, ja, er zijn een aantal ontwikkelingen uh, op dit ogenblik gaande met betrekking tot die hele veiligheidssituatie in uh, Afghanistan. Ja. En uh, het is wel handig om eens even de klokken gelijk te zetten. En ik ben een aantal weken geleden ben ik in Afghanistan geweest om te kijken hoe het eraan toe gaat. Hoe ben ik niet in Koendus uh, geweest, maar ik heb vanuit uh, Kabul heb ik een aantal uh, trips ondernomen naar het uh, noorden en uh, naar, uh, naar het oosten van het uh, land. Om eens even te kijken hoe die effectiviteit nu eigenlijk is van dat NAVO optreden. Um, eerst even over de veiligheidssituatie in Koendoes. Ik heb het idee dat het daar uh, sinds dat wij besloten hebben om daar een politiemissie uh, te gaan doen... het steeds uh, onveiliger wordt. Ja, het is natuurlijk allemaal maar relatief. Dat wordt ook gezegd van, uh, van Kabul. Uh, uh, natuurlijk, ja, ik bedoel, het is niet Amsterdam. Nee. Uh, zelfs niet Amsterdam op oudejaarsavond of Den Haag op oudejaarsavond. Uh, dat uh, dat is natuurlijk niet zo. Maar als je in het algemeen kijkt, dan valt het wel mee. Hoor. Je bedoelt, je kunt nu gewoon... Maar de politiechef is, is afgelopen week nog ja. om het leven gekomen bij een ja, ja, ja, Nee, ik zeg ook niet dat het er uh, extreem veilig is. Maar het is een conflictgebied. En als je dan kijkt wat je te wachten staat in het noorden... en je vergelijkt het met het zuiden, nou, dan is dat echt een wereld van verschil. Dan kunnen we beter in het noorden zitten. He, het, het, het, het merendeel, laten we zeggen, 90% van alle aanslagen vindt in het zuiden plaats. En niet in het noorden. En van het noorden, dat moet wel gezegd worden, is Koendouze een van de onveiligste plekken. Als jij daar dan bent, voel jij jezelf onveilig? Nou, dat is altijd een raar gevoel. Ik, ik ben toch wel vrij regelmatig in dit soort gebieden geweest. Niet alleen in Afghanistan, maar ook in allerlei andere conflictgebieden. Als je in het vliegtuig uh, zit, dan uh, denk je, wat staat er te wachten? Uh, je loopt dan uit het, uh, uh, uit het uh, hoe noemen we dat, van het vliegveld uh, vandaan. En uh, je, je ontmoet de mensen met wie je de week doorgaat te uh, brengen. Je trekt een, een, een, een kogel weer het vest aan. En eventueel doe je een helm op. Hangt er een beetje vanaf met wie je meegaat. Wat de verplichtingen zijn. En dan denk je, nou ja, even wennen. Maar eigenlijk binnen een half uur heb je dat dus niet meer. Ik heb dat heel snel niet meer. En dat heeft bijna iedereen hoor, die dat, uh, die dat doet. Dus dan, uh, ja, dan ontstaat er een, uh, alweer een uh, redelijke ontspannenheid. en uh, Ik moet het ook zeggen, zo'n week is ook uh, voor mij redelijk ontspannend. Om naar Afghanistan te gaan, dat klinkt wat gek, maar... Het is toch geen vakantieland? Nee, uh. het is absoluut <laughs> geen <Ja>. vakantieland. <laughs> maar maar wat, het, wat het aardig is, ik hoef me eigenlijk maar met één ding bezig te houden. En dat is Afghanistan, die week. En als ik hier in Nederland ben, en ik dan, uh, of ik reis dan naar, naar plekken in het... Uh, in het buitenland, ja, ik moet hier mijn instituut runnen. Je hebt media, je hebt je eigen onderzoek. Je moet dingen op de universiteit in Leiden doen waar ik hoogleraar ben. Dat is een tamelijk hectisch bestaan. En in Afghanistan, daar wordt alles keurig voor je geregeld. En uh, je wordt een auto ingezet uh, en je wordt ergens naartoe geregeld. Of een vliegtuig. En je vliegt ergens naartoe. En dat is, eigenlijk is dat voor mij heel overzichtelijk. Hoor ik nou dat jij liever in Afghanistan zit? Nou ook. nee, want het moet ook niet te lang duren. Ik uh, zou niet het type zijn dat daar, uh, dat daar een jaar zou willen zitten. Hoewel, er uh, zijn bepaalde functies die wel heel erg aantrekkelijk zijn. om daar te Maar goed, je, je was daar ook om te kijken hoe effectief de NAVO-missie ja. daar nou is. En? Ja, dat is dus heel merkwaardig. Um, uh, op zich, uh, als je dus kijkt... Het, het ging dus in dit geval vooral om de strijd tegen de Taliban... Uh, is die missie, gek genoeg, heel erg effectief. Dat wil zeggen, uh, die strijd tegen de Taliban... Uh, die wordt op een zodanige manier uh, gevoerd... dat eigenlijk het, het hele middelmanagement, op maar zo te zeggen... wat de dienst uitmaakt in Afghanistan... dat zit of in de gevangenis of leeft niet meer... En wat je dus ziet, is dat die gemiddelde leeftijd van dat middelmanagement, eh, laten we zeggen van achter eh, in de 30 naar midden in de 20 is gezakt. Want de rest eh, ja, die is van de straat gehaald, om het maar zo te zeggen. En dat zie je dus ook voor eh, de, de, de, de, de, de, het voetvolk. Eh, dat is gezakt in leeftijd van ergens midden in de 20 naar 17, 18 jaar. En, en wat je dus ziet is dat die Taliban van aard aan het veranderen is. Uh, behalve in Helmand in het zuiden, daar is het nog echt een traditionele opstand. Maar in de rest van uh, het land moet je toch uh, constateren... dat het eigenlijk zich aan het ontwikkelen is tot een situatie... die een beetje vergelijkbaar is met Colombia, delen van Mexico. Ja, daar zijn bendes die, uh, die zich op de been houden met, uh, met, met, met kidnaps... om daar geld voor te vragen... Met eh, drugshandel, met drugstransporten. ook aanslagen uitvoeren voor geld. En dat wordt dan gefinancierd uit eh, Pakistan. En het wordt een beetje zo'n maatschappij als eh, we destijds. Eh, wanneer was dat? Eind jaren tachtig, ik. in die film Mad Max hebben gezien. Een soort Mad Max maatschappij. Totaal chaotisch, ongeordend. Dus het is aan het veranderen. Het is niet, niet zo dat dat dus per definitie beter is en veilig is. Het wordt anders. En dat heeft grote consequenties voor de wijze van optreden. Dat betekent dus ook dat dat de, de, de politie belangrijker wordt dan het leger. Want dit is een, een law-and-order-probleem. Dit is geen probleem van een klassieke strijd tegen opstandelingen... Waar, wat je met leger doet. Maar dit is gewoon een probleem van, uh, van law-and-order. Maar uh, wij, wij gaan nu ook politiemensen daar opleiden... Ja. Uh, maar dan bekijk ik zo die, die, die uh, koendo situatie ja. En ik heb zelf natuurlijk voor het televisieprogramma... Patrick en Oeruskan lang in Oeruskan mm -hmm. gezeten. Dus mm -hmm. ik, ik heb het ook van dichtbij kunnen meemaken. Ja. Maar ik heb wel het idee dat wat we ook doen in Kunduz... we zeggen we gaan daar nu uh, uh, politiemensen opleiden. Maar het wordt ook weer uh, een vechtmissie. Als ik zo die situatie daar bekijk. We, we kunnen daar ja. toch aan eerlijk over zijn... Nou, ik, dus, dat we gingen ik... eerst naar Oeugans toen zei ze dat nou, het wordt een opbouwmissie, maar uiteindelijk werd dat ook een vechtmissie. Ik denk dat dat ja, gewoon. In, maar het in... probleem is van van de Urusgan, dat uh, in die roemruchte artikel 100 brieven, hè, dus waarmee dus, zeg maar, de missie door de regering wordt aangekondigd naar uh, de Tweede Kamer, uh, stond helemaal niet dat het een, uh, uh, dat een opbouwmissie uh, wordt. Uh, dat dat was gewoon de strijd tegen de Taliban en dat was keurig geformuleerd in die. In die in die brief aan de Kamer, alleen wat je dan ziet... is dat in het hele debat daarna komen politici tot de conclusie... dat het eigenlijk veel aantrekkelijker is... om het als een opbouwmissie naar de bevolking te verkopen. En dan wordt dat ook gedaan. Maar nu, nu verkopen ze het dus als politiemissie. Dus ja, het is, dat is weer, het weer een, een praatje. Nou, nee, het is een politiemissie in een Afghaanse context. En dat betekent inderdaad dat er af en toe geweld moet worden gebruikt. Ja. Maar kijk, de politie die richt daar ook roodbloks in. Nou, Ik weet niet hoe vaak jij voor een roodblok in Nederland hebt gestaan. Ik in ieder geval nog nooit. <lacht> dus, uh, uh, maar daar wel. En, dus, uh, en als er iemand dwars door dat roodblok heen gaat... Ja, dan wordt er gewoon geschoten. Ja. Uh, het probleem is natuurlijk ook van... Uh, wat is nou taliban? Wat is nou vechten tegen de taliban? Bijvoorbeeld het hakani netwerk is... buitengewoon actief in dat, uh, dat deel van Afghanistan. En zo zijn er tig... Andere netwerken moeten dan eerst gaan vragen van... bent u nou van de Taliban of bent u van Hakani of van een ander netwerk? Als u van de Taliban bent, dan mag ik niet tegen u vechten. Dan mag ik u nu oppakken. Dan mag ik geen geweld gebruiken. Maar bent u van een ander netwerk dan wel? Het, het is een, een debat die gevoerd is... die niet echt aansluit bij uh, de feitelijke situatie in Afghanistan. Maar dan is het toch een heel raar debat? Het is ook een heel raar debat. Ik heb me uh, uh, daar wel over zitten verbazen. Ik was, op zich was ik wel, uh, wel, wel blij dat die missie... Uh, dat die missie doorging, uh, maar het debat is Maar dan worden wij toch in de nacht gewoon in de luren gelegd? Nou, je wordt niet echt in de luren gelegd. Uh, Zo'n debat krijgt in de Tweede Kamer een eigen dynamiek. En er worden uh, argumenten bij bedacht die, uh, die niet conform de werkelijkheid zijn. En je hoeft niet te vechten tegen die talerbaan. Maar het kan natuurlijk inderdaad zijn dat je er tegenaan loopt. Ja, en uh, je mag geweld gebruiken voor zelfverdediging. Ja, dat, dat wordt ja, knokken. Dat kan knokken worden, maar aan de andere kant het probleem van uh, het echte veiligheidsprobleem zit in het zuid zuidwesten van Kunduz en zit niet in, althans nu niet, op de plekken waar uh, Nederland wordt ingezet. Nou, we nemen ook altijd even de week door. We hebben even jouw week doorgenomen met Antwerpen en Berlijn, maar ja, we moeten het ook natuurlijk even hebben over uh, over Japan. Uh, ja. Jij doet veel met internationale betrekkingen. Ja. Hoe kijk jij naar zo'n enorme ramp? Ja, ik zat wel met enige verbijstering naar de televisie te kijken toen ik dat zag. Ja, ja wat moet je daarvan vinden? Bedoel, dit is van een, van een, van een schaalgrootte. Waarvan ik hoop dat ik dat nooit meemaak, uiteraard. En wie hoopt dat niet? Ja, dit is... Uh, ja, het, het, het, het, het toont eigenlijk ook maar de betrekkelijkheid aan... van, uh, van wat er allemaal aan de hand is uh, in de wereld. En Als de natuur een beetje losbarst, dan gaat het... Dan gaat het echt kapot. Ja, en dan ook nog eens een keer die kerncentrales uh, die ook nog gevaar Nou, Het gevaar schijnt nu toch enigszins geweken te zijn, maar dat is wel een, uh, wel een redelijk probleem. hoor. Ja. Ja. Pakt Japan het goed aan? Ja, ik kom we nog wel beter met de nationale crisisbeheersing via mijn, mijn instituut. De vraag is, daar heb ik natuurlijk ook wel aan zitten denken... Van hoe moet je dit nou in godsnaam aanpakken? Ja. Als je dus die beelden ziet, dan is het maar gewoon ergens beginnen. Kijk, Japan is natuurlijk een hoogst ontwikkelde en zeer georganiseerde samenleving. Dus je mag verwachten dat die dat heel goed kunnen. Als dit in een ontwikkelingsland gebeurt, dan heb je echt een probleem. Dus maar dit is, is een de machine, dat, dat Japan. Maar de vraag is, wat er nog over is gebleven van die goliede machine? Ja. Um... Dat was een groot nieuwsbericht vandaag. Ja. En wat bijna ondersneeuwde, gelukkig niet helemaal... was het, uh, het vrijkomen van uh, uh, de drie Nederlandse ja. militairen uit Libië. Ja. Ze landen op, uh, op uh, airport Eindhoven. Ja. Heb je het gezien? Ik heb er een heel klein stukje van gezien, ja. ja ik zag dat en? ze achter een tafeltje zaten. Nou ja, goed dat ze thuis zijn. Ja. Maar ben je dan blij? Of is dat? Ben ik blij... Ja, dat, ja, ik blijf toch eigenlijk altijd wel een analist en een duider. van Wat moet ik hier nou eigenlijk mee en wat is hier nou fout gegaan? Hoe moet ik dat duiden? En dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nou, je, je, misschien kan je ons een beetje helpen met duiden. Uh, wat is hier misgegaan? Nou ja, ik heb uh, direct uh, als, als een soort eerste opwelling heb ik gezegd... van uh, dit is een, een probleem van, uh, van inlichtingen die er niet waren. Uh, er zijn vast geen, uh, geen inlichtingen ingewonnen op de grond. Nou, dat blijkt ook gewoon zo te zijn. Dat is, ook, uh, dat is nu ook erkend dat dat zo is. Uh, nou, dat is, uh, dat is wel een probleem. Maar is dat een probleem of is het een stomme fout? Nou, dat is een bewuste keus geweest. Nou, als je zo'n bewuste keuze maakt, dan neem je dus ook een risico. Maar hebben ze jou gebeld? Nee, uiteraard niet. Nee, nee dit, zijn, dit zijn geheime operaties. En uh, daar word ik absoluut niet over gebeld. Uh, nee, dat, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Waarom zouden ze mij moeten bellen? Er zit uh, deskundigheid voldoende. Men heeft dus kennelijk een afweging gemaakt dat dat, dat dat kon. En dat je dat ook kon doen zonder toestemming te vragen aan de Libische autoriteiten. Nou, dat is ook erkend dat dat uh, zo, uh, zo is. Ja, dan... Uh... Ja, dan, ja, nou ja, de gegokt en misgegokt, zullen we maar zeggen. Maar in zo'n situatie kan je toch niet gokken? Nou, soms kunnen er situaties zijn waarin je een gok moet nemen. En uh, dat kan goed uitpakken en dat kan fout uitpakken. Maar... In, dit, in dit keer is het uh, fout uitgepakt. En hein, waarom want... zou ze hier moeten gokken? Ze moesten, ik heb geen iemand, idee. Ze moesten een nou, ingenieur het... van Harskoning op gaan halen. Ja, nou, ja dat is dus de vraag. Dat is de vraag en daar heb ik geen antwoord op. En ik ben ook zeer benieuwd naar de brief van de regering aan de Kamer, wat daarin staat... en hoe dat verklaard wordt. Van waar deze haast? Uh, wie, wie was dat? Wie waren dat? Uh, hoe zit dat in elkaar? Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Um, ben je ook verrast door dat die drie nu toch redelijk snel zijn vrijgekomen? Ja, daar ben ik wel verrast uh, over. Ja. Ja. Ja. ja, en dat is ook lastig te verklaren... Um... Wat een beetje in de, het hele debat is ondergesneeuwd geraakt. Is dat. Uh, die, uh, die Said uh, al-Islam uh, uh, Gaddafi. Dus de zoon van Gaddafi. Die heeft de hele woordvoering gedaan. Dat is een nogal pro-Westerse jongen. En tot voor kort deugde die ook redelijk. Hij heeft zich nu ook, zeg maar, in uh, de hele strijd uh, geworpen. En nu kun je daar wel grote vraagstekens uh, bij zetten. Maar het is iemand die ook. Uh, alle discussies heeft gevoerd, onderhandelingen heeft gevoerd met Sarkozy bijvoorbeeld. Hij heeft uh, in het Westen gestudeerd, uh, kent het Westen goed. Uh, en ik sprak in, uh, in Berlijn met iemand die net wegkwam bij een diner met hem. En uh, ja, uh, zij vroeg ook aan hem van... Uh, hoe zie je nou de hele situatie in, uh, in Libië? En uh, toen zei hij van ja, uh, ik blijf hier nu uh, omdat ik mijn familie moet uh, beschermen. Maar anders had ik, was ik al lang weg geweest uh, en uh, mijn gesprekspartner kreeg de indruk dat er ook een, een discussie werd gevoerd om, hij was al de kroonprins uh, van, uh, van pa Gaddafi, maar om hem hierna als een soort ja, aanvaardbaar alternatief de macht van zijn vader te laten overnemen als dat zo is dan kan eh, minister Hille wel eens gelijk hebben dat het een charme-offensief is. Maar niet een charme-offensief van pa Gaddafi, maar van de zoon Gaddafi. En die discussie is nog niet gevoerd in, in Nederland. Dus dat is, op zich is dat een interessant punt. En ik ben echt benieuwd of dat inderdaad klopt. Ik weet dat niet op dit ogenblik. Um, maar jij zegt, je was ook verrast dat ze zo snel ja. vrijkwamen. Wat, wat had je dan gedacht, dat ze daar een jaar zouden zitten? Nou, ik had daar geen tijd bij gedacht. Maar uh, er was objectief gezien... dat bleek al heel snel uh, niet zo heel veel reden... voor Gaddafi om ze vrij te laten. Het was handiger, vanuit zijn perspectief uh, uh, bekeken... Om die, uh, om die militairen nog een tijdje vast te houden. Uh, want de ene na de andere sanctie wordt afgekondigd. Uh, er wordt gedreigd met een, uh, een vliegverbod boven uh, Libië... Ja, op dat moment heb je een onderhandelingspositie... als je kunt zeggen van uh, Nederland gaat dat dwars voor liggen. En dan, dan krijg je je mensen weer terug. Nou, dat is dus kennelijk niet gebeurd. Maar ja, wat echt achter het scherm is uh, gebeurd, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar krijg je het ooit boven water te ondersteunen? Oh boven? ja, nee, mijn ervaring is dat je echt alles hoort. Ja, maar dat komt uh, in, in, in, in, in, in Brokken komt dat, uh, naar voren. Ja, uiteindelijk hoor je gewoon echt alles. Dat is mijn ervaring wel, ja. En denk je dan van dat even duren. Als, ja, als het eenmaal boven water is, dat jij dan gewoon gaat zeggen: Wat zijn jullie een stelletje stommelingen? Wie nou, heeft dit ooit bedacht? Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar dat, dan krijg je weer uh, die roembrugde uitdrukking uh, van met de wijsheid van nu. Ja. Uh, maar uh, ja, dat zou kunnen, maar dat. Maar wie, uh, is, maar, maar, maar, wie is maar, maar, uiteindelijk verantwoordelijk? Uiteindelijk verantwoordelijk is, hij, is natuurlijk de politieke leiding. Uiteindelijk verantwoordelijk is uh, in de eerste plaats uh, de minister van Buitenlandse Zaken. De minister van, uh, uh, van Defensie. En ik heb begrepen dat de premier er ook bij betrokken is geweest. Dus die ook. Dus uh, dit driemanschap uh, is verantwoordelijk. En mogelijke wijze. Dat we weet ik niet. Je zou uh, kunnen aannemen dat de minister van Justitie er ook bij uh, verantwoordelijk is. Of uh, mee, uh, mee het besluit heeft genomen. Maar oh, daar zijn we dan mooi klaar mee. Nou oh ja, dan moet er eerst blijken dat er dus iets schierend fout is gegaan en dat er een goede reden was om het op deze manier te doen. Dus het hangt helemaal af van de wijze waarop. Uh, de, het hangt helemaal af van de wijze waar, waarop de, uh, uh, de, uh, het kabinet dit verklaart. En misschien was er een absoluut goede reden voor deze enorme snelheid en voor het feit uh, dat je er eigenlijk bij wijze van spreken zomaar in bent te gevlogen met minimale uh, inlichtingen die, uh, die je had over de situatie ter plekke. Nou, dat kan. Nou, op dat moment uh, heb, je een, heb je een verhaal. En dan zou ik ook kunnen zeggen: van, Nou ja, in zo'n situatie had ik ook gezegd van ga maar. We zijn benieuwd. Um, ik zie dat je wijntje weer bijna op is. Uh, ja. Mevrouw Doerien, wilt u ook nog wat drinken? Want ik bel altijd ook even naar de, naar de roomservice. Dat hoort natuurlijk bijna een goed hotel. Uh, nog een witte wijn? Nog een rode wijn. Nog een rode wijn. En ondertussen gaan we dan ook even luisteren, want je hebt een plaat meegenomen. Ja. Dus daar ben ik echt benieuwd naar. Wat heb je voor, voor mij uitgekozen? You too. Bullet the Blue Sky. Bullet the Blue Sky? Ja. Dus ik weet niet of dat nou echt een plaat is om uh, midden in de nacht te draaien. Zeker wel. Nou, ik, uh, bel, <laughs> ik bel de roomservice, wij gaan luisteren en daarna wil ik graag weten waarom deze plaat ja. Prachtige plaat. Ja, schitterende plaat. Maar waarom deze plaat? Omdat het gewoon een prachtige plaat is. Ja, dat begrijp <laughs> ik. Ik denk van wat moet ik nou kiezen, want ik ben gek op, uh, op uh, popmuziek. Want volgens mij ben ik de laatste Nederlander die nog steeds veel CD's koopt. Uh, maar ja, ik kan een heel verhaal over ophangen uh, op dat het een uh, plaat is die uh, de meest politieke is die. Uh, of het nummer dat het meest politieke is die uh, U2 ooit uh, heeft uh, gemaakt. Het gaat volgens mij over uh, de oorlog in El Salvador. De Amerikaanse betrokkenheid uh, daarbij. Maar het blijft gewoon een hele goede plaat. Maar het is wel een anti-oorlogsplaat. Ja, het is een anti-oorlogsplaat. Maar dat is echt puur toeval. Als een andere tekst uh, was geweest, hem ook prachtig gevonden. Ik maar... vind het gewoon een prachtige plaat. Vanwege het ritme wat erin zit. Uh, de gitaarsolos die erin zitten. Dat zijn voor mij de mooiste uh, die, uh, die Edge ooit heeft gemaakt. op, uh, op alle cd's van, uh, van U2. Uh, het is een enorme spanning zit er in dat uh, nummer. En toevallig is het ook nog eens een keer het meest politieke nummer dat ze ooit uh, hebben gemaakt. Maar, maar dat is voor ik, mij ik eerlijk gezegd. Ik zit hier met Rob de Wijk, de, <laughs> de pro-defensieman. En wat kiest hij uit? Een anti-defensie lied. Ja, anti maar het, ja, maar daar gaat het is gewoon een goed nummer. Ja, kan er verder ook niet aan doen. Ja, ik ben ook nooit zo iemand die verschrikkelijk nadenkt over... waarom dat nou mooi is. Ik vind dat mooi of niet. Ik ben ook gek op kunst. Uh, en ik vind een schilderij mooi of ik vind het niet mooi. En dan is het voor mij eigenlijk... Eigenlijk is het al klaar. Dan denk ik, nou, dat is het wel. Maar ik, kan, ik ga dat niet allemaal beredeneren Terwijl ik natuurlijk in mijn werk niet anders doe dan analyseren en duiden... en probeer erachter te komen van waarom iets is zoals het is. Maar met dit soort dingen, zoals met muziek... en met, uh, en met schilderijen, heb ik dat totaal niet. Maar en, en analyseer dan ook niet waarom je het niet analyseert? Nee. Nee, dit is gewoon meer een kwestie van, uh, van gevoel. Van, uh, uh, van uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe voel je bij zo'n plaat. En, en uh, dat gevoel van jou, leg je dat ook in je werk? Nou, zeker wel, ja. Dat wel een moeilijke vraag is. Maar ja, natuurlijk. Je moet wel iets voelen voor je werk. En je moet ook uh, iets voelen voor uh, de, de, de wijze waarop je in je werk staat om het überhaupt te kunnen doen. Ik doe het nou al zo lang uh, dat, het, uh, dat het wel belangrijk is dat je daar een gevoel bij hebt en dat je daar ook plezier in houdt. En dat je het interessant blijft vinden. Anders moet je het gewoon niet doen. Dan moet je ermee kappen. En, en, en, en bij dit werk, dat analyseren van, van conflicten... Mm -hmm. uh, komt daar ook vingerspitje gevoel bij. Zodat je een beetje weet hoe de hazen lopen. Ja, ligt. maar dat is intuïtie. En intuïtie is eigenlijk altijd gebaseerd op ervaring en inzicht. He, dus uh, ik, ik doe dit nou een stuk of uh, nou, 20, 25 jaar. En uh, dat betekent dat je langzamerhand zoveel vergelijksmateriaal hebt... in alles wat je ziet en doet... Dat je heel snel intuïtief kunt zeggen: van ja, maar dat gaat niet daarover, maar dat, dat is vermoedelijk meer dat. Hè, dat. Bijvoorbeeld in de Arabische wereld, wat er op dit ogenblik gebeurt. Iedereen begon onmiddellijk te roepen: van eh, dat eh, heeft te maken met eh, de wens eh, voor democratie in dat deel van de wereld. Nou, eh, dat zou zeer ahistorisch zijn dat dat het geval is. Dus dan duik je daar eens wat dieper in en dan blijken er in essentie, in aanleg blijken er hele andere zaken een rol uh, bij te spelen. En op een gegeven moment... begint ook in de Arabische wereld natuurlijk wel... Uh, die hele discussie over die democratisering uh, te rollen. Maar dat zijn vaak tweede-orde-argumenten. Uh, uh, nou, uh, dat, dat soort dingen... Dat, dat voel je vrij snel intuïtief aan. Omdat... Je vergelijkingsmateriaal hebt met wat er in andere delen van de wereld is gebeurd. En als dat nou gebeurt zo in die Arabische wereld, hè? je ziet het uh, begint in Tunesië te nee. rommelen, dan, dan gebeurt er echt veel en dan, dan in Egypte en dan gaat de rest ook mee. B uh, ben je dan blij? Maak je hart wel nee. een sprongetje? Nee, dat heb ik absoluut niet. Maar nee. heb je dan niet zoiets van, oh, dit, dit moet toch voor jou toch echt ongeveer ook wel weer zo'n nee, enorm hoogtepunt heb, nee. zijn? In... Nee, ja, maar zo zie ik dus uh, niet in elkaar. is uh, dus op zich is het wel een hoogtepunt. Hoogtepunt in die zin. Uh, dat je dan uh, probeert vanuit je kennis te begrijpen wat daar gebeurt... en wat de implicaties daar zijn. Ik, ik, ik, uh, ik spring heel snel uh, in mijn analyse naar de implicaties hiervan. En dan denk ik... Hmm, uh, prima dat mensen voor zichzelf opkomen, heel goed... Maar ik ben geen Egyptenaar. Ik ben geen Tunesier. Ik woon hier in Libië, nee, Ik woon bent... hier in Nederland. Je... Wat gaat dit betekenen voor Europa? En maar wat je... gaat dit betekenen voor nee, de rest Nee, Europa? maar je, je bent zeker geen Egyptenaar. Maar je, je, je bent wel iemand die met internationale betrekkingen... Ja. En, en, en crisisbeheersing bezig is. Dus als dan dit gebeurt, dan, is, dan moet dat toch... Ja, dat is dan toch te gek. Ja, maar ik ben altijd afstandelijk. Ik ben altijd een waarnemer. Ik ben altijd uh, een analist. Dat is een soort beroepsdeformatie die ik heb die de meeste mensen niet hebben, maar ja, dat is een zwakte... omdat je daarmee eh, laten we zeggen, een deel van je gevoel op dit punt althans uitschakelt. Hè, wat ik niet heb met die kunst en met die muziek, maar heb ik hier wel. Maar het heeft als grote voordeel dat je er redelijk objectief tegenaan kan, kan kijken... en je conclusies kunt eh, trekken. En eh, dat betekent eh, dat, je, ja, dat je in een redelijk vroegtijdig stadium... Eh, probeert te doorgronden van wat de consequenties daarvan zijn... En dat is natuurlijk gewoon wat mijn vakgebied is. He, dat is eigenlijk een beetje wat een advocaat natuurlijk ook doet. Die denkt van, geweldige zaak. Ja, natuurlijk is het een geweldige zaak. Maar tegelijkertijd gaat hij kijken, wat zijn de consequenties van die zaken? Wat moet ik voor mijn cliënt? Dat is natuurlijk ook wat ik doe. Maar je bent toch wel blij dat de telefoon weer gaat? En je kan weer langs bij één Vandaag en bij Nieuws. Nou, dat, en, en er zijn dat heel veel heb mensen, ik. Heel veel mensen zitten toch op jouw mening dan te wachten dat heb ik weer. Nou, dat heb ik zo langs ons wel gehad. Dat klinkt misschien wel blasé, maar... Uh, dat, uh, en ik heb, ja, ik heb natuurlijk ook gewoon andere activiteiten. En ik moet gewoon heel erg vaak nee zeggen. Ik, ik vind radio en televisie fantastisch. Ik bedoel, ik, ben, uh, ik heb vroeger in de Gijsverleden verleden bij de VPRO gewerkt. Bij de Volkskrant gewerkt. Ik werk nu voor trouw als, uh, als columnist. Ik heb heel veel met journalistiek. Ik vind dat fantastisch. Maar ik heb ook andere dingen te doen. Nee, maar... <laughs> het is toch... je praat graag over je werk. Ja. En er is van alles ja. aan de hand. Dan is het toch mooi dat, dat jij... Oh ja, ook... maar ik heb ook niet te klagen hoor. Het, uh, maar met mate. Ik had een aantal paar jaren geleden... was het avond en avond. Maar dat kan ik me ja, helaas niet meer permitteren. Dat kan niet meer. Terwijl ik op zich zou ik dat leuk vinden. Omdat gewoon zo weer te doen, maar dat, dat, dat kan gewoon niet meer. Maar goed, mijn, leven heeft, mijn leven heeft een andere wending genomen qua werk. Maar goed, als jij het niet doet, dan gaan anderen het dus doen, hè? Die gaan dus naar Paul Wittemalen. Ja, die, die, gaan... uh, die moeten dat vooral doen. En? Hebben die het een beetje bij het rechte eind? Of denk je bij jezelf? Nou, wat, wat zit hier daarnaast zeg? Nou, dat heb ik natuurlijk ook wel. Maar uh, ja, het is een... Het, het is een ja, ik heb een, een, een stijl van, van duiden, van analyseren... waar ik mij prettig bij voel en waarvan ik denk dat dat belangrijk is. En anderen doen het op een andere manier. Maar doe het aangenomen, vind ik dat mijn collega's het wel behoorlijk redelijk goed doen. En wie zit er echt flink naast? Nou, het is niet zozeer ernaast zitten... want meestal weten mensen het ook gewoon niet, maar probeer te duiden... De een die eh, legt wat meer nadruk op historische vergelijkingen. Dat zou ik zelf niet doen, ook al ben ik zelf historicus. Maar ik ben ook politicoloog, dus ik ga toch veel meer in de analyse zitten. Ja, anderen zitten wat meer in de analytische sfeer. En anderen die weten echt hoe het gegaan is... en die zie je dan niet op, uh, uh, op de televisie of uh, hoor je het niet op de radio. En dat is heel interessant. Moet dus, wat echt interessant is is om te kijken welke van de duiders hier niet hoort. En waarom en hoor je die niet? Nou, die weten gewoon uh, hoe het zit. Uh, die hebben meer informatie en die willen dan op dat moment niks zeggen. Want die mogen niks zeggen? Die mogen van zichzelf niks zeggen. Ja, dat komt, uh, dat komt natuurlijk voor. En waarom niet? Uh, me Kennis met jezelf delen is toch niet zo interessant? Nee, maar het, je, sommige mensen natuurlijk, zijn natuurlijk onderdeel van, een, van een, een hele discussie achter de schermen. Voort en niet worden bijvoorbeeld geconsulteerd. Ik pas er altijd zelf enorm uh, uh, mee op om, om voortdurend maar geconsulteerd uh, te worden. Want op het moment dat je geconsulteerd wordt, word je ook partij in, te, in de discussie. En dan wordt het heel lastig om, uh, om vrij te praten. Maar wie consulteert jou dan? Nou, ik heb natuurlijk wel eens gesprekjes uh, hier en daar. Met dat... wie? Ja, met ministers en binnen de NAVO en binnen de Europese Unie maar, en de, in het buitenland. Dus bijvoorbeeld uh, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken die belt wel eens om te vragen hoe zit het eigenlijk? Nee, dat, wordt, dat gaat zo nooit. Want hij heeft een heel ambtenarenapparaat uh, uh, die weet hoe het zit. Dus hij heeft uh, duizend ambtenaren die hij kan vragen. Maar van welke hoe het minister zit. belt jou dan? Nou, dat ga ik niet zeggen. Welke minister mij bellen? Defensie dan? Het zou kunnen. Maar ik ga niet zeggen welke minister mij bellen. Uh, um, uh, <laughs> Laat ik het dan anders zeggen. Zitten die, hebben we, vind je nou met wat er gebeurt... Nee, kijk, de... het is net als een, als een journalist die zegt niet wat zijn bronnen zijn. Ik vind dat je heel discreet moet. Iedereen weet zo langzamerhand wel dat ik, uh, dat ik een redelijk netwerk heb. En het mag ook zo langzamerhand wel een keer als je dat al zo lang doet. Maar je moet daar gewoon discreet mee omgaan met je netwerk. Dus ik zal nooit uh, refereren naar een uh, gesprek wat ik met iemand heb uh, gehad. Dat mm. zou ik nooit doen. Ik blijf vragen, maar je, je hoort het nooit. Nou, laat ik het dan anders <laughs> stellen. Uh, er is natuurlijk alles aan de hand in de Arabische wereld. Vind ja. je dat uh, uh, Nederland goed anticipeert? Ja, maar er valt helemaal niet te anticiperen nou, in de Arabische wereld. Vind je dan dat uh, de, uh, onze minister bijvoorbeeld van Buitenlandse Zaken of minister van Defensie juist dat ze juist nou, handelen? Nou, ik vind het wel heel knap wat ze hebben gedaan met, de vrij, met het vrijkrijgen van, uh, van die gevangenen. Nou, bijvoorbeeld dat... bij Paul en Witteman voortdurend gijzelaars werden genoemd. Wat een lulkoek. Dat waren geen gijzelaars. Die mensen waren gewoon gevangen genomen. Want ze hadden iets gedaan wat wederrechtelijk was. Hè, dus dat soort dingen, daar kan ik me dan wel aan, aan ergen. Dan denk ik, jongens, wees een beetje nauwkeuriger. Oké. Okay. Maar goed, even losgezien van uh, het vrijkrijgen van die drie gevangenen. Dat hebben ze goed gedaan. Dat hebben ze goed gedaan. E ja. Maar reageren op de situatie in Egypte, Tunesië, ja. Libië. Ja, maar ook. Moet... Een, een, een staatsreis een reis van, de, van, van de koningin. Vond ik heel goed dat dat door is gegaan. Ja. Ook dat diner in Oman? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, die, die sultan. die uh, heeft een groot draagvlak onder de bevolking. Er wordt niet tegen hem geprotesteerd. Uh, je weet nooit uh, of die sultan nog een rol kan spelen... in die hele kwestie uh, rond die Nederlandse militairen. Uh, het is een man met groot gezag. En Nederland heeft grote economische belangen in dat uh, gebied. Shell zit daar vol, volop. Uh, de haven van Rotterdam heeft een conctie met uh, een van de havens in, uh, in Oman... Ja, uh, en het is niet zo dat dat land nou ongeveer op ontploffen staat. Nou, dus dan dus dat moet je gewoon naartoe gaan. Staatsbezoek, goed gedaan. Uh, maar reageren op, uh, op Egypte, Tunesië en Libië... Ja, maar wat zou je ermee want... moeten? Want uh, alles wat je nu doet, is in belangrijke mate symboolpolitiek. Hè? Er wordt... Uh, er wordt uh, Ongelooflijk ge gepraat over een, een no-fly-zone yeah. voor, voor Libië. Uh, die, er natuurlijk op... maar die, die er natuurlijk maar niet komt. Nou, ik, de Arabische Liga is voor vandaag. Ja, maar ja, ik las in, in de kolom van jou, in, in het trouw, dat je echt uh, tegen bent. Ik ben tegen zo'n zo no-fly-zone. Maar is ik... symbolenpolitiek. Maar om het zes uur... Nou, symboolpolitiek, op het journaal zag ik. En zag ik ook dat uh, Gaddafi zijn luchtmacht inzette tegen uh, de betogers op de grond. Ja, maar, maar realiseer je wat het betekent om zo'n vliegverbod in te stellen en af te dwingen. In, tegen die tijd uh, zijn we een tijd verder. En is het zeer wel denkbaar dat uh, of Gaddafi het land al lang heeft verlaten... of uh, de opstandelingen zijn uh, verslagen... En wat de praktijk uitwijst met dit soort uh, activiteiten... is dat het conflict op de grond gewoon verlengd wordt. Uh, het is dus helemaal niet zo dat, dat, dat er enig bewijs is dat dit soelaars biedt... en dat dit bijvoorbeeld opstandelingen in de kaart speelt. Dat is dus gewoon niet zo. Want de strijd vindt plaats op de grond. Helikopters kun je nog steeds inzetten... want die worden niet uh, door zo'n uh, vliegverbod uh, uh, aangepakt het uh, blijkt gewoon uh, dat je dat helemaal niet kunt doen uh, op een behoorlijke effectieve manier. In, uh, uh, als er een, een vorm van burgeroorlog is. En dan... Maar blijkbaar wil de westerse wereld een daad stellen. Dus ja, nee, maar ze... dat is precies wat je zegt. Ze willen een daad stellen. Nou ja, daarvan zeg ik van u mag wel een daad stellen. Maar dan leg ik je uit dat dat een symbolische daad is en dat de effectiviteit daarvan denk ik helemaal niet zo groot is. Maar uh, wat moeten we dan doen met, uh, met de situatie in Libië? Nou, niks. Uh, je moet uh, zo ervoor zorgen dat uh, als er een uh, humanitaire tragedie is... Uh, uh, waardoor er een, uh, een hele hoop uh, uh, vluchtelingen zijn... dat die op een hele ordentelijke manier worden opgevangen. Uh, dat alle Europese landen daar hun deel van nemen dat je de discussie hier kilt, die natuurlijk onmiddellijk weer opstreekt van... ja, alle landen in de regio moeten ze opnemen, maar niet hier in Nederland. En dan wordt het onmiddellijk weer nationaal ge ge ge ge gemaakt. Je moet ervoor zorgen dat, als er een mogelijkheid is om te bemiddelen... dat je de mensen klaar hebt staan om daadwerkelijk te kunnen bemiddelen. Je moet hulp geven waar, waar nodig is. Maar Kijk ook een beetje uit met bijvoorbeeld partijkiezen. Dat zie je dus nu. Sarkozy heeft partij gekozen voor de opstandelingen in Libië. Nou, de kans dat Gaddafi wint is denk ik groter op dit ogenblik, zoals we het nu kunnen inzien, dan dat de opstandelingen winnen. Nou, dat leidt tot interessante politieke problemen, kan ik je melden. Want als stel voor dat Gaddafi wint, ja. dan komt hij toch volledig geïsoleerd te staan? ten opzichte van de rest van de wereld? Ach, er is uh, Noord-Korea staat geïsoleerd. Want die luiden met, helemaal geschrift. Niemand gaat toch nog meer zaken doen met nou, Gaddafi? Wel. Ze verkopen toch olie. En er is een, ja. een krapte op de wereldmarkt aan olie. Elke procent olie die er uh, geproduceerd uh, kan worden... die moet worden uh, verkocht. En uh, er zijn grote zakelijke belangen om dat uh, te blijven doen. Uh, het Westen heeft, nadat uh, uh, uh, Gaddafi... Uh, zeg maar, uh, boetedoeling heeft gedaan ten aanzien van die Lockerbie-aanslagen... dus die grootste, uh, grote terroristische aanslagen, heeft de internationale gemeenschap hem weer omarmd. Die man heeft natuurlijk bloed aan zijn handen, dat is een ding dat zeker is. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee, ik heb hem nooit ontmoet, nee. Ben je, wel, ben je in de buurt geweest van Gaddafi nee, of niet? Nee, ook niet, nee. Als nee. jij die man analyseert, wat, wat denk je dan? Nou, het is geen gek. Het is geen gek? Nee, maar er wordt natuurlijk voortdurend geroepen, die man is helemaal geschrift... Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je 42 jaar aan de macht weet te, te blijven, dan doe je iets goed. Ja, ja. Uh, dat klinkt cynisch, maar dat is natuurlijk gewoon zo. Ik heb nog nooit gezien uh, dat iemand die totaal geschikt was... Uh, uh, 40 of 50 jaar aan de macht kon blijven. Deze man is fenomenaal geweest in het in balans houden... In het, uh, van de verschillende stammen in dat, uh, in dat gebied. Dat heeft hij heel knap gedaan. Uh, vraag, niet, vraag niet om een moreel oordeel hoe hij dat heeft gedaan... Ja, als je me dat morele oordeel wel vraagt, dan zeg ik, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat, hoe hij dat heeft uh, gedaan. Ook de staatsgreep waarmee hij, wanneer was het in 1969, dacht ik, aan de, aan de macht is uh, gekomen waarmee die koning Idris aan de kant heeft uh, gezet. Dat is natuurlijk, en hoe hij dat vervolgens ook heeft afgewikkeld, is natuurlijk ook verschrikkelijk. Dit is een vreselijke man. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij totaal irrationeel is en gek. Dat is niet zo, want anders zou je het zo lang niet hebben uh, kunnen uitzingen. Hij komt wel, hij komt geschrift over. Maar dat is hij niet. Maar hoe gaat dit dan aflopen in Libië? Jij denkt dat Gaddafi toch nog blijft Ja, zitten. wat ik dus... Uh, wat ik dus uh, uh, de conclusie die ik zo langzaam begin te trekken is dat... Uh, uh, dat Gaddafi, om het maar zo te ja. zeggen, uh, uh, dat die aftreedt. En dan zal hij zelf zeggen van, ik treed niet af, want ik kan niet aftreden. Want ik ben gewoon uh, een, een leider van het volk en meer niet. Ik ben een symbool van het volk waarmee hij zich eigenlijk op één lijn zet met, uh, met de Britse koningin. Wat natuurlijk ook belachelijk is. Maar dat hij de zaak overdraagt aan, uh, aan zijn zoon. Aan die uh, Saïd uh, al-Islam uh, Gaddafi. En dat is een gematigd iemand. Uh, waar, ik moet er onmiddellijk bij zeggen... waar nu ook grote twijfels over uh, aan het ontstaan zijn. Maar in ieder geval uh, altijd acceptabel is geweest voor de westerse wereld... Dus ja, dat zou, dat zou een scenario kunnen zijn. Ja, nou, dan, dan klopt niet de plaat die ik voor jou heb uitgekozen. <laughs> uh, want ik heb uitgekozen een prachtige plaat van John Lennon... Power to the People. Daar gaan we nu even naar luisteren. Ja. Kan je daarover nadenken? Ja. met uh, Power to the People. Wat uh, hebben we even goed gekozen? Ja, het is een mooie plaat. Ja, ik vind het niet de beste plaat van, uh, van, uh, van John Lennon. Maar je bent wel een John Lennon-fan, toch? Ja. Ja. Toen was uh, toen bij die miljardenwisseling uh, zat ik in een televisieprogramma. Toen werd er gevraagd van: wat is nou jouw uh, uh, jouw eeuweling, om het maar zo te zeggen? Wat is nou de grootste man van de eeuw? Nou, iedereen dacht, die komt natuurlijk weer met een of andere politicus aan. Maar dat was niet zo. Dat was, voor mij was het John Lennon. Omdat uh, de wijze waarop die een hele generatie beïnvloed heeft... en met de Beatles uh, zijn stempel heeft gedrukt. Niet alleen op de muziek, want ik vind de Beatles qua muziek nog steeds ongeëvenaard. Ik bedoel, ik koop helemaal wild in cd's nog steeds... maar ik hoop nog steeds iets van dezelfde kwaliteiten tegen te komen. Maar dat, dat, dat vind ik dus niet, helaas. En dat niet alleen, maar het was natuurlijk ook echt een, een, een, een vrijdenker. Ja. Het, echt iemand die los stond en onconventioneel was en uh, zijn eigen plan trok. En dat uh, is iets wat mij zeer aantrekt. Gewoon tegen de stroom ingaan en de, uh, dingen doen die goed zijn. Je vindt dit niet zijn beste plaat? Wat vind nee. je dan de beste plaat? Nou, ja, kijk, het klinkt wel allemaal wat dromerig, maar Imagined vind ik eigenlijk veel, veel beter. En op Walls and Bridges uh, er staan ook een aantal uh, pareltjes. Maar je weet toch waarom ik deze heb gekozen, Power to the People... Ja, omdat je dacht dat ik wel zou gaan, gaan, gaan zeggen... dat het allemaal geweldig is wat er in de Arabische wereld gebeurt... dat het nu eindelijk power to the people is. Nou ja, en als je zo'n John Lennon-aanhanger ja. bent... dan moet je daar toch ook in geloven? Nou, dat hoeft niet. Het wil nog niet zeggen dat ik al het hele gedachtegoed van John Lennon overneem. Maar moet moe je horen, ik, ik vind op zich wel... Uh, ik vind het een mooi streven, power to the people. Maar ik weet zo langzamerhand vanuit mijn eigen professie... dat dat een, een wensdenken is... Uh, de communisten uh, die begonnen met uh, de revolutie in Rusland uh, in, uh, in 1917, uh, die uh, vonden dat ook. Power to the people. Nou, we hebben gezien wat dat uh, opgeleverd heeft. Maar ben jij ja, eens. Maar ben je dan heel erg veranderd in, in de loop der jaren? Want ik heb nog een, een, een boekje terug van je gelezen. En daar zeker in het voorwoord stond dat je uh, GB Hilteman... de man die altijd de toestand in de wereld uh, besprak eigenlijk maar niks vond, nee. zeker toen je jong nee. was, was je veel te progressief voor. Ja. Maar dat je daar nu allemaal wel uh, achter staat. Ja, ik begin uh, nu in te zien, nu ik, uh, uh, nu ik uh, zelf een tijdje meeloop, dat zo'n zo Hilton man, wat ik dus inderdaad verwerpelijk vond, een rechtse bal, dat dat gewoon niet een rechtse bal was, maar dat was iemand die in de internationale betrekkingen een aanhanger was van de zogenaamde realistische school. Dat ben ik ook. Dat is het pure machtsdenken. Betekent, betekent dat ook dat Rob de Wijk steeds verder naar rechts had het Nee, het heeft is. niks te maken met links of rechts. Het heeft te maken... De, de realistische school in de internationale betrekkingen uh, gaat ervan uit... dat in de relatie tussen landen alles te herleiden is op, uh, op, op macht en op invloed. En dat dat drijvende krachten zijn tussen landen. En dat zie je natuurlijk ook... Binnenlanden. Helaas. Nee, maar bedoel, het gaat gewoon puur om ik. Maar waar het dan ook over gaat, is dat jij gewoon al je idealen overboord hebt gezet. Nee, het heeft, nee, je moet je analyse loskoppelen van je idealen. Maar heb jij nog idealen dan? Ja, of geloof je ik, daar ook in? Ten eerste is mijn ideaal dat er eens een keer een redelijk rationeel beleid wordt gevoerd. En dat je dat dus ook op basis van argumenten doet en niet alleen op basis, op basis van gevoelens. En ik vind dat. En dat, dat feiten. Eh, belangrijker zijn dan meningen. Dat, dat is bijvoorbeeld een ideaal, maar dat is ook een tamelijk rationeel eh, ideaal. Een ideaal is ook om ervoor te zorgen... dat dingen niet compleet uit de klauwen lopen. Eh, eh, zorg er nou voor dat je die dingen doet... waardoor het humanitaire lijden niet nog groter wordt. Maar goed, als, je dan, als jij nu kijkt alleen, naar... alleen, ik kom met andere oplossingen dan wat mensen denken... dat dat goed is. Maar als jij dan nu kijkt naar hoe je was toen je 19 was of 20 of 21, denk je dan bij jezelf dat die, die 20-jarige gewoon echt gewoon een te grote idealist was en te groot Nee, kroon? nee, dat heb ik. Nee, ik heb nooit last gehad uh, van <laughs> al, te veel, uh, al te veel, idealisme. Nee, en dat heeft gewoon te maken met, uh, met hoe ik uh, wat ik wat ik rond uh, een jaar of uh, als ik een jaar of 19, 20, 21 was deed. Ik ik zeilde toen. En ik probeer dat op een redelijk niveau te doen. En zij, de topsport is uitermate competitief. En dan word je wel een stukje realisme bijgebracht. Hoe kan ik je melden? Dat is meer verliezen dan winnen. En daar word je hard van. En dan zie je dus ook de betrekkelijkheid van alles. En dan kan je allemaal wel ideaal hebben. Want ik wil naar de Olympische Spelen. Nou, dat is mooi niet gelukt. Maar heb je, dan, dan heb je nog dromen, nu nog? Heb ik nog dromen? Ja, ik uh, wil wel graag... Uh, minister met worden? Mijn, nee, ik wil niet minister worden. Maar ik wil wel graag met mijn... Instituut? Je, je vriendin zit te lachen, hè? Dus volgens ja, mij... Ja, ja, God, het is, toch een, het is, het het is toch een droom van hem dan, of niet? Nee, inmiddels niet meer. Nee, niet <laughs> meer? <laughs> vroeger, wel. vroeger wel. Vroeger wel, ja. ja en wat is vroeger dan? Twee jaar geleden? Nee, nee, nee. een jaar of tien geleden had ik dat nog wel. Maar ik... ik, maar, maar, ik en, en minister, wat, wat, moet het dan defensie zijn of buitenlandse nou, zaken? Nou, dat zijn natuurlijk de meest voor de hand liggende departementen. Ik ben natuurlijk... Nou ja, het is, ik bedoel, het is ook wel bekend. Ik ben wel een paar keer gevraagd. Nou, dat is ook een paar keer niks geworden. Dus, uh... En waarom is het niks geworden? Nou ja, dan, ach, dat is, een, dat is een, een loterij van de bovenste plank natuurlijk. Dan wordt een formatie iets, uh, iets bijgesteld en dan val je eruit. Dus uh, dat is vrij simpel. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben er ook wel blij op dat, dat, dat, dat die beker aan mij voorbij is gegaan. Nee, dat kan je niet menen. Ja, want ik heb nu een instituut. ja. En dat is, eigenlijk is dat veel aardiger. En ik kan nu, ik kan nu uh, de inhoud combineren met allerlei zaken. Ja, maar uh, nu, ga zaken. nu ga je het weer analyseren. En nee, nu ga je met, het met, weer analyseren. Met, met, met het beleid maken. En ik bedoel, nou ja, hoor. Uh, we hebben natuurlijk toch veel voor elkaar gekregen, langzamerhand. Ook binnen mijn instituut. En ik zie ook hoe ik kan opereren nu binnen de politiek. Uh, ja. Uh, ik ben er wel redelijk tevreden mee. Als, als in het volgende kabinet... en de, de kans zal best groot zijn, dan zit, zit deze 60 er weer wel in... en je wordt gebeld, wat dan? Dan doe nou je nou dat toch? Nou, dat is niet gezegd hoor. Want ik weet heel goed wat het inhoudt. Tenminste, ik heb dat nu zo lang van nabij gezien. En zeker ook omdat ik zelf op een ministerie heb gewerkt. Wat de inhoudt om minister te zijn. Ik denk dat er twee dagen heel leuk zijn. Dat is de dag dat je aantreedt en de dag dat je weg Ja, maar als het, als het land je roept kan je toch geen nee zeggen? Nou, dat hangt zeer sterk van de voorwaarden af. En van de... Je zal maar, je zal maar miljarden moeten... Je zal nu maar op dit ogenblik... minister van de Defensie zijn... en je moet uh, een miljard bezuinigen... op een begroting de, die dat niet kan hebben. Ja, maar je, nou, je zal nu maar minister van Defensie zijn... En, en je ambtenaren vertellen niet alles tegen je. Ja, dat is ook vervelend. Nee, maar ik zou dat... Ik zou er grote moeite mee hebben om dat te doen. Ten meer ook omdat ik is uh, dus inmiddels een grijs verleden in de jaren negentig. Uh, ook aan de basis heb gestaan van deze krijgsmacht. Dus wat ik toen mede heb helpen opbouwen, zou ik nu moeten afbreken? Ik weet niet of ik daar nou zoveel maar, lol aan zou beleven. Oké, okay, nou, ministerschap, dat komt dan nog wel. Nou, dat da weet ik da niet. Daar groei je nog wel in. <laughs> uh, <laughs> uh, andere dromen nog? Ja, ik heb het dromen om, uh, om mijn instituut uh, internationaal verder op de kaart te zetten. En om van het. Uh, we komen met een geweldige... Leg grote even kort koffer. uit aan de... Aan de ja, ik, het, uh, ik ben directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We houden ons bezig met, met veiligheid. En dat is op dit ogenblik veel verder nog gegaan dan alleen maar veiligheid. Maar we houden ons ook bezig met allerlei zaken rond duurzaamheid. Uh, maar wel allemaal internationaal uh, georiënteerd. Uh, we, we, we werken mee aan het uh, beleid... Het vormgeven van het beleid in Nederland. Ik ben voorzitter van de DenkTank Denk Nationale Veiligheid. Waarmee we dus ook een directe relatie hebben met, met, met, met ministeries. We kunnen heel goed op dit ogenblik meedenken... over de vormgeving van het beleid in Nederland op een aantal punten. Ik ben natuurlijk nooit doorslaggever, dat zou te gek zijn. Maar we, we, we denken daarover mee. We kunnen ideeën kunnen we lanceren. Maar Wordt dat... door jouw instituut Nederland en de Wereld veiliger... Ja, het zijn natuurlijk allemaal druppels op de, op de groeiende plaat, maar je moet het wel doen. En je probeert dus ook het, het publieke debat ermee aan te bakken. Vandaar dat ik, uh, dat ik toch nog behoorlijk wat in de media doe. En vandaar dat we ook uh, op korte termijn, uh, over een aantal weken... Met een, uh, met een heel groot evenement in Den Haag uh, komen. Wat ook helemaal hierover gaat. En, en als jij nou zo'n... Je, je zit nu uh, 20, 25 jaar in het vak... En uh, er is in die 25 jaar echt onwaarschijnlijk veel gebeurd. Ja. Wordt de wereld er beter van? Nee, hij wordt steeds onveiliger. Het is uh, objectief gezien onveiliger dan tijdens de Koude Oorlog. En uh, ja, we hebben een nogal woelige tijd die ons uh, te wachten staat. Dus wij gaan uh, pessimistisch uh, de nacht in? Nou, dat hoeft uh, niet per, per se. Als je er maar over nadenkt, als je maar blijft analyseren en gewoon proberen een beetje te anticiperen op de dingen die komen gaan. Uh, ik bedoel, we weten gewoon dat er een uh, probleem is. Uh, ja, maar had jij dit bijvoorbeeld zien aankomen wat in de Arabische wereld is gebeurd? Ja, alleen we hebben niet precies gezegd wanneer. Dat, dat, dat verras je altijd. Maar we, Ik heb nog eens even de, de, de, de, de stukken uh, erop nagekeken die we zelf hebben geschreven. Onder andere voor de verkenningen van Defensie. Verkenningen is een, is een toekomstverkenning uh, die is uitgevoerd door... Het ministerie van Defensie waar wij mee hebben genomen. Daar staat het gewoon letterlijk in. Letterlijk staat erin wat de, de oorzaken kunnen zijn van onrust in de Arabische wereld. Dus laten we dan toch voor onze luisteraars die bijna gaan slapen, uh, positief afsluiten. Dus als we maar blijven helder nadenken en blijven analyseren, dan kunnen we de wereld beter voorstellen. Nee, ja, je moet wel proberen om uh, het te analyseren en ook de bereidheid hebben. Om daar consequenties aan te trekken, uit te trekken. He, je weet gewoon wat er op je af zit te komen. en daarop moet je anticiperen. Maar wat er vaak gebeurt, en dat is natuurlijk een beetje het probleem. is dat men het wel weet, maar er gebeurt vervolgens niks. Nou, ik weet één ding. en dat is dat uh, deze uitzending afgelopen is. Uh, de consequentie is dat we dit gesprek. Uh, in de bar voort moeten, voort moeten dat gaan. Zetten. we absoluut doen. Of tenminste, ik weet niet, uh, Dorien. wat jouw plannen zijn. nog voor de nacht. Voor en jullie mijn, hele. Uh, ja? Ja. Dus, uh... Een heel goed idee. De conflictbeheersing wordt voortgezet uh, in, yeah. hier in het, uh, in het College Hotel. Nou, ik hoop nog veel te leren dan vanavond, maar in ieder geval uh, onwaarschijnlijke dank voor dit uh, ja, gesprek. Ik, uh, ik ben weer een stuk wijzer geworden over deze boeiende wereld. En ik uh, wens jou nog veel mooie plaat van John Lennon toe. Dankjewel. Ja, die is dood. Dus er zullen geen nieuwe komen. Nee, maar goed, nou, luisteren. <laughs>